In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer, verderop bij de Schoten nog eens 3. En richting Amsterdam voor Muiden ook 3 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en de Meern 8 kilometer. Heeft ook te maken met werkzaamheden. Bij de Meer zijn maar twee rijstroken open. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toetjes snelheid.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 Is zin in ZFM. Z Met nu zand op zaterdag. Go dancing down the street. Gotta move your feet. Go dancing down the street. Oh.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 En uh, die zijn dus er onderweg. Maar wij blijven lekker in Zandvoort. Zo is het. Met lekkere muziek en veel informatie. Dat vanmiddag tussen 2 en 5 uur bij CFM. Van harte welkom. Tot na 5 uur zijn we er dus vanuit de studio aan de tolweg 10A. En zodanig gaan we het hebben over het vijfde Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. We'll Welkom deze plaats weer eens terug te horen op de radio. Je de Billy Ocean en win de going Cat stuff. Nou, mocht je nog niet weten, CFM heeft een nieuwe website. Ga hem absoluut bekijken, want er staat heel veel informatie op. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Farel Wurms.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 Net zelfs uit de kop van Nederland zelfs. Dat was een... Zoutkamp. Zoutkamp was dat. Ja. Was dat niet een van de kampioenen van het een of het ander? Ja, dat is de Zoutkamp kampioenen. Ja. Tweede van Europa. Ja, dat was het, want je had ook een Europees ja. kampioenschap, hè? Ja, dat is in België. Dat is in België. En, en zijn de inschrijvingen ook al van heinde en verre? Of is het voornamelijk uh, Zandvoort? Wat nee, de, de uh, Zandvoort zit er is goed vertegenwoordigd. Maar er komen ook mensen uit, uh, uit Urk, uit Scheveningen. Uh, uit Vierde dacht ik ja. uh, zelfs.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 Uh, de winnaar van vorig jaar is er niet bij. Uh, die is wereldkampioen geworden. Uh, Bestaat dat ook al? Wereldkampioen? Ja, die schaf, die we ja, ja. Ja. Ik word te oud voor dit vak. Hoor. Dat, is, uh, dat is in Frankrijk gehouden. Zo. Ja. Dat en, niet, uh, niet ja, die vond dat... Die vond, uh, ja, dat, dat was de, de kroon op het werk. Ja. Uh, dus die gaat, die, diegene gaat dit jaar niet meedoen. Maar uh, Arnold Bluis, de voormalig uh, kampioen van Zandvoort ja. bijvoorbeeld... Die, uh, die is zeker weer van de partij... En voor het rest veel, veel vaste mensen vanuit het verleden ook. Ik kan me ook nog herinneren, Ton, dat een, een dame uit Zandvoorde keer gewonnen had. Ans. Ja, Ans. Dat Heeft... was de eerste. Ik kwam Ans toevallig tegen, want die zijn aan het revalideren momenteel. Ja. Uh, gaat Ans ook weer meedoen? Ans Davis. Nee, die doet niet meer mee. Oh, jammer. Maar goed, Deze, het zou mooi zijn. Uh, ze komt wel, maar die doet niet meer mee. Ze zegt wat ik heb gewonnen. Dat ja. pakt niemand meer <laughs> Zelfs Man bij het Hond heeft daar uitvoerig ja. bij stilgestaan. Ja, dat is heel mooi. weet ik me nog te herinneren. Maar oké, okay, het zou natuurlijk weer mooi zijn als de, de winnaar weer uit Zandvoort zou kunnen komen. Want dan kan de beker gewoon hier blijven. Ja. Ja, ja. ja goed. Uh, dus is er is nog ruimte uh, uh, om in te schrijven. En uh, dan kan je nog één keer je e-mailadres noemen. De waar... e-mailadres is garnaalzandvoort.gmail.com. En garnaal met AE. Yeah. Uh, en uiteraard, nogmaals, inschrijven bij Telassa Strompavioen 18 is ook mogelijk. Oké, okay. nou, dan zullen vanmiddag dus al wat inschrijvingen komen, Tom. Want we gaan straks nog even praten wat daar vanmiddag gaat gebeuren. Goed, inschrijving is open, twee klasses. Uh, en aan het eind krijg je dan ook twee winnaars, als ik het goed begrijp. Ja. ja? ja.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 Heel dus die goed. worden echt die, die rare... een paar dagen van tevoren gevist. En we hebben 70 kilo besteld. Dus die Zo. kunnen uh, heel wat pellen. En daarna uh, lekker, uh, lekker verwerken in uh, hapjes. Ja, en uh, die worden daar weer uh, inderdaad... Alle gepelde granalen komen, komen voor u in consumptievorm terug. Ja, Maar ik kan me ook nog herinneren dat, uh, dat de, de Zandvoortse granalen... die hier gevangen worden, moeilijker te pellen zijn dan... Uh... Ja, omdat ze over het algemeen wat kleiner zijn. Oh, Oké, okay. zitten we dus we in... Zitten we ja. in Size matters, zeggen ze dan. Ja, absoluut. Goed, Thomas. Jongen. Jullie hebben heel laag inschrijfkosten he, voor uh, dit evenement. Vijf euro. Vijf euro slechts. Nou, nah. inschrijven zou ik zo zeggen. En, ja, en dan, daar krijg je wat voor natuurlijk. Dat he. bedoel ik. <laughs> heel goed. Ja. Maar wij verwachten in ieder geval... Uh, alle successen van het voorgaande jaar uh, echt te gaan, uh, te gaan overtreffen. Ja. Dit is een lustrum. Doe je nog iets extra's met het lustrum? Uh, Muziek of, of een om, omlijsting? Uh... Er is omlijsting. Er is een Chanticoor uit...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 Get out uh, sounds so sweet. I take it nice and slow, spitting on you know the, the nice know. beat. Little sus yellow road doing these jazz yes so over the globe. Listen carefully to my flow, don't act like you don't know. Guess it's back again. We jazzin' jazz and jam straight out of Amsterdam. We keeping it live in the With the phantom by my side, shining like a whiskey. Nou, als je dit zo hoort, uh, Albert-Jan, kan het niet anders dat het vanmiddag een geweldig optreden gaat, uh, gaat worden in Café het Juttitje, vanaf 4 uur vanmiddag. Saskia Laro.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 Studio van Sierven, deden wel lekker mee met deze van Wem. Je hoort wake me up before you go, go. Vanmiddag wordt er gevoetbald door SV Alfoort Ze spelen. Vandaag thuis tegen VVC. En bij die wedstrijd is vanmiddag aanwezig voor ons van Venez. Goedemiddag, Joop, welkom. Goedemiddag, uh, hier in de studio en luisteraars thuis. Ja.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 uh, even kijken, daar wil ik wat meer vertellen. Oh ja, volgende week, dan weten jullie dat alvast? Dan is er een wekenprogramma. die speelt dan thuis tegen uh, Sporting. Uh, sporting, hoe heet dat? Uh, Martinez. En uh, die wedstrijd begint best om vijf uur. Dan weet hij dat in ieder geval. Dat er dus geen voetbal in de uitzending zal zijn. Wat is er met Zandvoort aan de hand? Zandvoort heeft uh, in principe is, zijn ze met de basis bezig. Ik kan er niet uh, zo gauw iemand verzinnen die er niet is. Wel staat Jan Sonneveld op het veld, want het schijnt gewoon omdat hij ontzettend goed bezig is op dit moment, laat ik mij vertellen. Dus vandaar dat uh, keuze waardoor uh, de, de trainer uh, logisch is. Hij mag gewoon lekker meedoen. Zandvoort heeft uh, nu uh, minuut of uh, negen nou, toch zeker wel, op de helft van VVC gespeeld. Eén keer is de bal over de doellijn gegaan. Dat telde echt niet de, de scheidsrechter, die nam het signaal van de assistent scheidsrechter over voor buitenspel. Dus de stand is nog steeds 0-0. En dat zijn zo'n beetje de voorbeschouwingen voor deze wedstrijd.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 We zo snel over naar Joop Fres voor een penalty, Joop. Ja, Patrick van Loort werd neergelegd in het 16 meter gebied. En er was totaal getwijfeld bij de scheidsrechter De wees meteen naar de stip. En Kevin van der Zijfster staat nu klaar. En die schiet niet in, want er wordt net zo hard weer gestopt. En dan gaat er nog een keertje voor ook in in een rebound. Nou, nou, nou, nou, nou. Dit, is, uh, dit was de grote kans voor Stamford om op 1-0 te komen. Het is niet gelukt. Stamford blijft nog steeds 0-0.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 We kunnen hier niet langer blijven staan.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 moeten oh. oh, en springen, vliegen, tuiken, vallen, opstaan. Wat is je leuk hè? Deze nieuwe single van Guus Meuwers. Compleet met een big band die ween eraan meegewerkt heeft. Je hoorde opzij het oude nummer dus, uh, van Herman van Veen. Ja, zo vlak voor drie uur schakelen we nog een keer terug naar Jan bij de wedstrijd. SV Salford tegen VVC met de gemiste penalty. Oeh. Ja, dat was de grote kans. De Zandvoort verdiende het eigenlijk ook. Maar hij was zo slecht genomen. Het, het zat geen krachtig, er zat geen richting achter. Hij zit recht op de keeper op. Dat kan je geweest doen. Maar dan moet je een snoeien doen. En, en, en dat gebeurde niet. Dus de keeper die had vrij simpel die bal te pakken. En de uh, rebound was voor Zandvoort. Hij had hem niet te pakken. kon hem wegwerken. Rebound was de Zandvoort. En die ging voorlangs. En zo was een hele mooie kans uh, voor, voorbij. Zandvoort heeft gewoon het beste van het spel. En meer deel, deels spelen ze op de helft van VVC. En dat uh, kan echt met uh, met noodgeven moeten dan uh, weer uh, aan in bel komen. Nu gaat Ronald Kaal, dus de middenlijn over die wil op lekker lopen en daar gaat. Even kijken, kon er steeds, die kan er niet bij komen. Pal uh, van de Hoort ook niet. De bal gaat niet over de zijlijn, nog steeds niet over de. Nu wel. Nee, het is een bal, dus dan komt die bal voor. De slechte voorzet van, uh, van uh, Ronald Kalis. En die wordt dan ook makkelijk weggewerkt door uh, VVC. Toch weer in de voeten van Zandt voor Stiermax. Aardewerk naar Jan Sonneveld. Nee, is, is, ja, Jan Sonneveld. Naar uh, Patrick Kover. is dus aan de andere kant van het veld, aan de rechterkant. Er wordt... Uh, Patrick van der Woord wordt ingespeeld. En die stelt er weer. Een baap neemt niet kwalijk. Zijn vader zit naast me. En, en hij speelt er weer terug. Stam wordt nog steeds. Koper. Gaat hem inbrengen. Ja.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 Nou, even kijken. Naaise uh, Berg. Berg, vierde voeten van een tegenstander over de zijlijn. En zal van hem nog gooien. Nou, ja, daar gaat hij eindelijk komen. En uh, daar is Peter Koper weer. Koper uh, speelt uh, Jorrit Jor Schmid, de keeper, speelt hij in. En die speelt direct door naar uh, Kalas. Kalas gaat met die bal aan de voet aan de, aan de haal.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 Understand why we can't just hold on to each other. and <laughs>